Dit is Radio 1, 11 uur. De Radio 1 Sportshow. Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Welkom. Ons parlement schrijft op dit moment geschiedenis... want in Den Haag is zojuist een debat begonnen... waarvoor 14 uur spreektijd is aangevraagd. Iedereen kent wel de beroemde natiejager Simon Wiesenthal. Gideon Levy die ging in zijn voetsporen en maakte er spannende televisie van. Nu de hoofdpunten uit het nieuws met Dorald Megens. De opluchting onder beleggers over de uitslag van de Griekse verkiezingen is van korte duur. De openingswinst van de AIX van meer dan 1% was rond half 11 helemaal verdampt. Op de Franse, Duitse en Britse beurzen is van de openingswinsten van 1 tot 2% eveneens niks meer over. Beleggers blijven ongerust over de toekomst van de eurozone. Door de verkiezingsuitslag in Griekenland is de vrees voor een euro-exit van Griekenland verminderd. Maar er blijven genoeg onzekerheden. Behalve Griekenland ligt de focus vooral op Italië en Spanje. De onrust over de economische problemen in deze landen blijft groot. Rond Utrecht is de treinenloop verstoord... door een aantal blikseminslagen aan de noordkant van het Centraal Station. Volgens ProRail was de aansturing van seinen en wissels getroffen. Inmiddels is de storing verholpen. Het treinverkeer van en naar Amersfoort, Amsterdam en Gouda is hervat. Het duurt nog tot zeker half twaalf voordat alles weer normaal is. Het overige treinverkeer rond Utrecht heeft ook stilgelegen, maar rijdt nu weer. De NS adviseert reizigers nog wel de reisinformatie in de gaten te houden. Door het zware weer was de ochtendspits iets drukker dan normaal... maar grote problemen op de weg bleven uit. In Jemen is bij een zelfmoordaanslag... een belangrijke generaal van het Jemenitische leger gedood. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is niet opgeëist... maar het lijkt het werk van Al-Qaeda. De generaal Salem Ali Qatan werd aangevallen... toen hij op weg was naar zijn werk in de havenstad Aden in Zuid-Jemen. De dader droeg een bomgordel. Vier anderen zouden bij de aanslag gewond zijn geraakt.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 Het weer nog, vanmiddag droog, af en toe zond, wordt 18 graden aan zee, 22 graden in het binnenland. Morgen droog en vrij zonnig, woensdag weer buien. A ah, verkeersinformatie. Alleen een korte file op de randweg van Eindhoven. De A2 van Maastricht naar Den Bosch. Tussen knoop het en knoop het Eckersweijer 2 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. Door blikseminslag rijden tussen Rijssen en Almelo geen treinen. Daar is de vertraging meer dan een uur. Rond Utrecht was ook blikseminslag. Maar daar komt het treinverkeer nu weer mondjesmaat op gang. Maar het duurt nog wel eventjes voordat de treinen weer volgens het spoorboekje rijden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Vandaag geeft de oppositie in de Tweede Kamer een nieuw staaltje van regering traineren te zien. Het is overgewaaid uit Amerika en daarom praten we zo met Amerika-kenner Willem Post. Televisiemaker Gideon Levy kroop in de huid van een nazijager en maakte daar spannende televisie van. Is dat een jongensdroom die uitkomt, Gideon? Jazeker. Dit van had je al je hele leven gewild. Uh, nou ja, als, als, als, als, als 12-jarig jongen droomde ik het wel over... Ja, op het kwaad jagen, ja. Hier zijn Thijs van der Brink en Willemijn Veenhoven. Tijdens de ochtendspits hebben de treinen rond Utrecht stilgestaan vanwege blikseminslag. De mankementen zijn inmiddels verholpen en de eerste treinen rijden weer. Martijn van der Zanden trof gestrande reizigers in de hal van Utrecht Centraal. Dames en heren, even wat met een eerdere blikseminslag is het treinverkeer rondom Utrecht Centraal ontregeld. Enorme drukte in de grote hal van Utrecht Centraal. Ook veel medewerkers met gele hesjes van de NS... die proberen reizigers zo goed en zo kwaad als het kan van informatie te voorzien. We hebben hier dus een probleem in Utrecht. Ja, maar je moet ook iets Dat komt vanzelf over. Dat komt wel goed. Maar veel mensen hebben toch maar even een plekje gezocht. Hier bijvoorbeeld, hier zit de meneer op de grond met zijn laptop te werken. Ik zit hier nou twee uur te wachten. Dus ik kan het best maar een beetje gaan werken. Laptop op schouder en dan toch maar iets doen? Zo versterkt ik tijd toch een beetje nuttig, ja. Krijgt u wel voldoende informatie? Nee, nee, nee. Ik heb geen idee uh, waar het probleem zit en welke treinen weer gaan rijden en hoe laat. Dat is zoals altijd. Dus dat is weer heel minimaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Helemaal verdiept in een boek. Ja. <laughs> heb je al veel pagina's kunnen lezen? Ik ben net begonnen. Hoe zit je al lang hier? Ik ben vanochtend om tien over zeven vertrokken. Drie uur ben ik nu onderweg. Ja. Je kijkt nog vrolijk. Ja, er is niks aan te doen. Dus ja, ik kan wel heel boos worden, maar daar wordt het niet beter van, toch? Even een boekje lezen op een bankje. Ik heb een plekje, dus dat is wel een wonder. De meeste mensen moeten staan, maar uh, wachten. Krijg je wel voldoende informatie? Ze doen hun best, maar het is niet veel. Ik moet naar Amsterdam en uh, ze zeggen dat uh, sowieso voor 11 uur uh, nog geen trein rijdt naartoe, Dus uh, het is nog even afwachten. Wat doe je de hele tijd? Want ja, je staat, je hebt geen plek kunnen bewachten. Ik heb geen plek kunnen te bewachten, nee. Uh, ik Gewoon wachten, ja. Er zit niks anders op. Je kan wel een uh, kopje koffie halen of thee, maar... Uh, ja. Je, laat, je laat het maar over je heen komen. komen. Ja, ik kan je wel druk gaan maken, maar dan schiet je zelf ook niks meer op. We gaan nu opstarten, Ja. zie ik. Uh, even kijken, De Arnhem gaat rijden, De Bos en Tiel gaat rijden, Rhena gaat rijden, Amsterdam. Ik zou als ik u was toch maar richting spoor 18 en 19 gaan. Ja. Kijk hier, met een grote rode koffer. Moet je op vakantie? Nee, naar huis. Nou, dat scheelt in ieder geval, dus je hoeft geen vliegtuig te halen. Nee, nee, gelukkig niet. Maar sta je wel lang hier? Uh, vanaf? een ja, uurtje. Ja, een uurtje denk ik, dat valt mee. Het kan erger? Ja, het kan erger. We hadden er rekening mee gehouden, maar uh, echt lekker is het niet. En laat je maar over je heen komen en je denkt, ja, kan er toch niks aan doen? Nee, kan er toch niks aan doen. En hij heeft om half twee examen in Leeuwarden, dus dat wordt wel uh, spannend. Dus jij bent wel een beetje zenuwachtig? Nou, ik ga het gewoon niet halen, hè? Dat weet je nu al? Ja, dat wordt helemaal niks. Op zo vroeg twintig over 1 in Leeuwarden, als het om half twee begint, dan uh, ben je kansloos. Balen? Ja, volgende keer beter. Nou, dat is een positieve instelling. Ja, toch? Kan niks doen. <laughs>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 Cool. thanks for saving my life ik ga nu een programma maken waarin ik een, eigenlijk een natiejaar word. de Joachin Joleni wordt gearresteerd door de Duitsers omdat hij achterlaat jaar zo schod u wat is hier aanhand oh, dat mag niet want dat schaadt de betrekkingen met Duitsland en moet het ik niet gewoon loslaten nee dat, dat, dat, als jij dat als jij het belangrijk vindt niet, dan zou hij niet en niet loslaten Gideon Levy. Zo klinkt het vanavond in uw uh, nieuwe televisieprogramma op Nederland 2... met de titel Levi en de laatste nazi's. Uh, u treedt in de voetsporen van Simon Wiesenthal. Mag ik dat zeggen? Nou, uh, of sla ik nu door? Ja, misschien uh, sla, je, sla ik überhaupt een beetje door... om in 2012 zo'n serie te maken. Maar ja, uh, de, de, het begon voor mij met de verbijstering... dat Klaas Karel Faber op zeven uur voor mijn huis... Uh, Afwoont in, in Ingolstad in vrijheid. Terwijl hij door de Nederlandse rechter. Uh, ja, eigenlijk eerst er dood is veroordeeld... en tot levenslang. En toen dacht ik, ja, wat dat is dat heel. Dat is een heel vreemd feit. dat hij zo dichtbij woont. dat hij zo te pakken is en dat het niet gebeurt. Ja. En. en, en ja, dus toen, toen ik daar indook, toen kwam ik wel op het spoor ook nog van andere uh, oorlogsmisdadigers. Maar toen ben ik eigenlijk ook gaan kijken naar hoe Nederland en Duitsland... om zijn gaan met het probleem van, die na, van, de, van de naties, van de oorlogsmisdadigers... naar de oorlog. Hoe hebben ze dat gedaan? Hoe hebben ze dat probleem proberen op te lossen? En daar zijn ze niet in geslaagd. Nee, Jij bent zelf jood? Ja. En wat is er met jouw familie gebeurd in de oorlog? Ja, zoals elke Nederlandse jood heeft die oorlog natuurlijk zijn sporen nagelaten. Dus zowel aan mijn moeders als aan mijn vaders kant ja, zijn er mensen omgekomen. Ja, en je zei net aan het begin, op mijn twaalfde wilde jij uh, al uh, erop af. Ja, nou ja, het is... De, de, de, ja, dat... Het is gewoon iets wat in, uh, ik denk in iedere Joodse familie zijn sporen heeft nagelaten. En wat, wat de familiegeschiedenis heeft uh, beïnvloed. Mensen uh, ja, die ontbreken in, in, in families. Dus dat merk je op feesten. En, uh, maar, dit, maar toch, dan ben je twaalf en dan denk je... ja, als ik later groot ben, ga ik op nazi's jagen. Dat kan ik me niet helemaal voorstellen. Ja, ja, dat is misschien een beetje kinderlijk. Maar dat is wel... Uh, ja, ik bedoel, ik was er niet de hele dag mee bezig of zo. Maar het was wel iets dat uh, door mijn jongenshoofd spookte natuurlijk. En uh, uh, ja, als je eraan denkt van ja, hoe kan het gebeurd zijn en, en waarom... Maar dan heb je toch wel een tijdje. Je bent nu 42, zei je net... Je hebt nog een tijdje niks gedaan daartussendoor? Ja, nee, dat klopt. Ik heb uh, wel mijn eerste films, die gingen wel over de Tweede Wereldoorlog. En op een gegeven moment was ik er helemaal klaar mee. Toen dacht ik, nou ja, dat onderwerp, uh, daar moet ik van loskomen. Want anders blijf ik er maar in gevangen. En uh, ja, er zijn natuurlijk oh. heel wat Joodse filmmakers... die uh, gekidnapt worden door de Tweede Wereldoorlog. En de wereld is groter. Er zijn heel veel bijzondere verhalen te vertellen. Maar zijn er trouwens nog zoveel naties om op te jagen dan? Um, nou, kijk... Nee, want de meesten zijn natuurlijk dood. Hè. Dus de, ik vroeg me. Nadat ik dus dat bericht had gelezen. en me jarenlang er eigenlijk vooraf had gesloten. toen ging het toch wel. Uh, toen vroeg ik me af. Ja, zijn er eigenlijk nog nazi-jagers? En hoeveel nazi's zijn er nog? En hoeveel zijn er eigenlijk veroordeeld? En hoe, hoe hebben we dat in Nederland gedaan? Hoe hebben de Duitsers dat gedaan? Nou ja, en toen, uh, ja, toen werd het zo snel. Uh, zo bijzonder. Want ja, ik, ik was me helemaal niet van bewust. dat er in Duitsland nog heftig op nazi's wordt gejaagd. Dat er nazijagers jagers daar bejaarden tehuizen huizen afgaan, op zoek naar nazi's en dacht van ja is dat nou wel kiezen? Dan ben je negentig en heb je de mensen die dus nu negentig zijn, ja die waren echt jong in de oorlog. Dat waren echt ja, mensen die op jeugdige leeftijd echt beïnvloed zijn. En uh, als de maatschappij die mensen uh, zo lang uh, niet achterna zit, is het dan nog wel ja? Kan je het nog wel maken om die mensen dan uh. vlak voor hun dood nog even in de gevangenis te Want stoppen? wordt er nog gejaagd op nazi's dan? Ja zeker. En ook serieus? Ja zeker. En je bent op zoek gegaan naar het antwoord op de vraag of dat kies was? Ook. En ja, wat is het antwoord? Uh, nou, zelf ben ik, ben ik nog wel van mening dat als je bloed aan je handen hebt en je hebt echt gewoon gemoord, dan, uh, dan moet je verantwoording afleggen voor een rechter. Ook ja. al ben je 90 en uh, is er ja, een heel leven vind overheen gegaan. Ja. ja. ja. Wat is verder je conclusie? Is er een groot verschil tussen Nederland en Duitsland? Hoe er met nazi's is omgegaan? Ja, ja enorm. Ja, dus in, in Nederland hebben wij eigenlijk in de jaren na de oorlog... Uh, is er een enorm leger van mensen voor de rechter verschenen. In vijf jaar uh, uh, zijn er 65.000 mensen voor de rechter gekomen... en, en we zijn weggegaan met de vonners. Uh, dat is een enorm leger. Uh, uh, 15 daarvan, 15.000 waren zware gevallen. Dus echt, die zijn voor de bijzondere gerechtshoven gekomen. En dat zijn eigenlijk dubbel zoveel mensen als dat er überhaupt uh, zware gevallen in Duitsland zijn veroordeeld. Dat is merkwaardig. Ja, nou, dat komt ook. Dat, ligt, dat verschil ligt onder andere in het feit dat de mensen die in Duitsland dus verschrikkelijke dingen deden, dat ze dat in opdracht deden van de Duitse staat. En hier waren dat mensen ja, die met de vijand hulden, Dus uh, ja, landverraad, dat werd, uh, ja, dat werd hoog opgenomen. Ja, dus dat verklaart het dan alweer? Ja, dat zou je kunnen zeggen. En wat ik dus heel interessant vind... is hoe de, de, het Duitse recht anders is gaan kijken... in de loop van de jaren naar, uh, naar dezelfde daden... naar het plegen van moorden. Want het Want dat... wordt nu veel serieuzer opgejaagd dan aanvankelijk? Um... Eigenlijk niet, maar er, er wordt nog wel gejaagd. Maar bijvoorbeeld een uh, moord wordt anders gezien. Dus tot drie jaar terug was het volgens de Duitse wet legaal om bijvoorbeeld uh, als een soort represaille iemand van het verzet te vermoorden. Dus er werd, mm. het verzet had dan iets gedaan en de Duitsers schoten dan een verzets iemand dood, of omdat ze dachten dat er iemand in het verzet was, of ze schoten gewoon even iemand dood. Nou, dat was uh, legaal tot drie jaar toe in Duitsland. En naar de Boerenzaak. Uh, boeren is daardoor uh, veroordeeld. Hè. Die, daarvan hebben ze gezegd: Nou, dat mag niet. Je mm. mag niet zomaar een represaille doen op een onschuldige burger. En sinds die tijd uh, is dat dus in Duitsland uh, uh, ja, niet meer mogelijk. En toen dacht ik bij mezelf: hey, zijn er nou meer mensen zoals meneer Boeren? En uh, nou ja, ik wil mezelf geen wiezendal noemen, maar toen heb ik wel iemand gevonden die zoiets uh, op zijn kerfstok heeft. Okay. En toen? Wat ben je gaan doen? Toen ben ik naar hem toe gegaan. En toen, uh, want ik had met, met, zijn vonden, met het vonnis in mijn zak. Want hij is door de, het gaat om de heer Bruins. Die is door de Nederlandse rechter ook veroordeeld. En die is ook naar Duitsland gevlucht. En die leeft nog. En die is negentig. Gezond en wel. En ik had uh, het vonnis bij me. En in het vonnis in Nederland. En ook later in Duitsland. Toen hij voor de rechter kwam. Toen heeft hij verteld over de moorden die hij heeft gepleegd. En ook op de moorden op verzetsmensen. Nu is de man wel veroordeeld voor de moorden op twee Joodse uh, broers. Mm -hmm. Maar hij is nooit veroordeeld voor de andere moorden. Dus ik wilde weten. van hem Kan hij zich daar nog iets van herinneren? En... ja. En? Ja, toen hij de namen zag, zei hij tegen me: Ja, in mij leven die niet meer. Ja. Dat is multi-interpretabel, zoiets. Nou ja, of niet, hè, want ze zijn dood en hij heeft ze vermoord. En in het vonnis staat ook heel duidelijk hoe hij dat heeft ja, gedaan. Ja, Hij heeft het dus gedaan, dat, dat gaf hij toe of niet? Nou, uh, oh. dat gaf hij toen niet toe, maar het staat gewoon in het vonnis. En voor de rechter heeft hij dat ooit wel toegegeven. Hij, heeft, hij had bijvoorbeeld een meneer in de auto, de heer Dijkema. En die zat bij hem in de auto. En toen zei hij tegen meneer Dijkema op een gegeven moment: uh, uh, Gaat u maar even pissen. En toen stapte hij de auto uit en heeft hij meneer Dijkema in zijn rug geschoten. Uh, en later op het erf van zijn familie gekieperd. Maar daar is hij dus nooit voor veroordeeld. Dus nou ja, ik wilde weten of hij zich daar nog iets van herinnerde. Hoe was dat gesprek met hem? Dat... Ja, dat vond ik heel vreemd. Word je dan boos? Uh, ja. Ja, het is gewoon wel ongelooflijk eigenlijk. Ik had niet, ik, ik kende het, iedereen kent natuurlijk al die verhalen van ja, uh, we deden alles in opdracht en we konden ook niet anders en uh, we hebben dit allemaal niet geweten. Maar het is toch anders als je met iemand in gesprek bent en iemand heeft gewoon geen berouw. het is misschien ook een beetje naïef om dat te denken, maar. Ah, dat uh, had je wel verwacht maar, maar, een beetje. Nou, dat, ik had het toch wel uh, als iemand negentig is geworden had, heeft hij toch wel heel veel tijd gehad om over na te denken hij had ook kunnen zeggen van nou ik heb me laten meesleuren door iets en ik heb uh, hele foute dingen gedaan ik heb daarvoor gezeten en ik heb me ik besef nu ook dat ik dat nooit had moeten doen of zo heel mm. eenvoudig maar waarschijnlijk ja. voor, voor hem een, een stap te ver Maar wie werd niet kwaad Jij... toen op hem uh, nou ja ik was meer uh, ja Nee, ja, kwaad, Ja, Later word je er kwaad over. Of je bent gewoon in een soort van ongeloof. Dat je, ja, je geconfronteerd bent met een soort van gewetensloosheid. Ja. Willem Post, we gaan straks met jou praten over filibusteren. Maar um, uh, jij bent nu al bij ons. Ja. Wordt er in Amerika nog op nazi's gejaagd? Ja, uh, nog steeds. Maar kijk, het interessante in Amerika is... Uh, de Koude Oorlog brak uh, meteen uit uh, aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. He, dus het, uh, het doel werd opeens de Sovjet-Unie. En uh, een paar jaar geleden heeft het ministerie van Justitie in Washington... een rapport deels vrijgegeven, de rest bleef geheim waaruit bleek dat uh, ja. Ja, vele honderden op zijn minst nazi's... Uh, veilig Amerika binnenkwamen. Ja, omdat ze bepaalde expertise hadden. Hè. Het gebied van, van wapentechnologie bijvoorbeeld. En, en Otto van Bolschwing bijvoorbeeld. Een van de topassistenten van Eichmann. Hè, verantwoordelijk toch, voor, voor de entleuzung. Voor de vernietiging van de Joden. ja, en Dat is wel een schok natuurlijk. Dat dat in Amerika mogelijk was. Dus ik hoorde jullie net even praten over de berichting in Nederland en, en, en Duitsland. Ja, en Dit wisten we natuurlijk al. Maar in zulke grote getalen. Daar valt dus nog wel heel veel over te zeggen over die, die, die jacht op nazi's. En ah, ja. ik zou zo zeggen, ik ben geen jurist... maar ja, op oorlogsmisdaden en, en genocide... daar is geen uh, verjaringstermijn maar, mogelijk. Dat verjaart niet. Uh, uh, gideon nog even naar je documentaire. Daarin hoor je op een gegeven moment van een, hoge, van een professor... die zegt, ja, het beeld moet toch ontstaan... dat we heel erg ons best doen om de joden tevreden te stellen. Dat klinkt niet alsof ze ook echt hun best doen. Ja, uh, dus... Dat gaat over dan uh, professor uh, Frits Guter. Die, die heeft onderzoek gedaan naar hoe er in Lutisburg... dat is het, ja, het belangrijkste centrum voor natiejacht in Duitsland uh, sinds 1958... daar hebben ze 172.000 onderzoeken gedaan ongeveer naar personen. En nu zijn daar uiteindelijk 553 vonnissen van gekomen. En toen hij op een gegeven moment tegen een, uh, een hooggeplaatste CDU'er, hij wilde zijn naam niet uh, geven, maar zei van ja, dat is toch wel heel erg vreemd. En doen jullie dat niet uh, om de joden van, die, van jullie nek te houden? En toen zei de man, uh, ja, dat is zo. Hmm. Maar dat geeft een heel ander beeld dan je net schetste, namelijk dat het serieus gejaagd is. Als je dit, deze getallen noemt, 170.000, waarvan de 500 zijn veroordeeld, dat is niks. Nee, ja, dit is allemaal heel, kijk... Uh, uh, het venijn zit natuurlijk uh, in, in heel veel rare details. Hè? Om een voorbeeld te noemen, toen ik dus in Loedwigsburg was... dat is een paar maanden geleden... toen ontmoette ik een vrouw van... Uh, ja, Ongeveer mijn leeftijd, in de 40. Zij was aanklaagster. Zij heeft elk jaar ongeveer 100 naties die ze moet vinden. Hmm. En dat doet ze in haar eentje. En toen zei ik ook, nou, ik ben journalist, best wel lastig om al die mensen te vinden. En, maar dat, van, ja, dat, dat, dat is haar taak. En elk jaar, in de laatste paar jaren, heeft ze dat dus. Dus dat ze steeds 100 mensen moet vinden. En dan denk je, ja. Ach, als je nou werkelijk het meent... Kijk, die, die vrouw zal haar best doen... maar als je het werkelijk als maatschappij meent... Dan, dan laat je het niet zo ver komen. Dan zet je er even heel veel mensen op. Dan zorg je dat het klaar is. En dan is, iedereen, dan is het afgelopen. Nou, hoe laat is het te zien vanavond? Uh, 21.40 uur. Nederland 2? Ja. De Radio 1 Sportzomerbus. Prem Radekisjoen die is met de sportzomerbus op het militaire vliegveld Eindhoven. Waar een Europese wedstrijd zweefvliegen plaatsvindt. Tenminste als het goed gaat. Want er staat een stevig windje, er is kans op onweer. Prem, wordt dat nog wat vandaag? Nou, ik weet het niet. Nou, ik zal het meteen aan de organisatie vragen. Han Teunissen, wordt het nog wat vandaag weer, willen Weten? Gaan we de lucht nog in? Ja, ik denk het eigenlijk wel. Het is, uh, we hebben vanochtend behoorlijk veel regen gehad. Het begint nou op te klaren. Het trekt misschien nog eventjes weer wat dicht. Maar om een uur of drie, dan moet het toch wel vliegbaar zijn. Oké, okay, en een van de groepen die omhoog... Dag, Anne bedaf. Hallo. Hoe oud ben je? 28. En hoe lang zweefvlieg jij al? 13 jaar. Oké, okay, je was 15 jaar, wat bezield, luisteraars, ik zal u het even beschrijven, een aantrekkelijke jonge dame, blond haar, zonnebril op, waarvan je denkt, die heeft zin in het leven. Wat bezielde je, als vijftienjarig, om te zeggen, ik ga mijn leven in de waagschal stellen in zo'n vliegtuigje zonder motor, op 1000 meter hoogte? Wie wil dat niet? Het is toch prachtig? Nou, ja. ik, ik heb hoogtevrees, dus ik denk, ik zou wel gek zijn. Nee, je hebt geen hoogtevrees bovenin. Het is supermooi. Mooi boven de grond vliegen. Je kan alles zien. Je gaat omhoog rondjes draaien. Het is gewoon prachtig. En, en, en wat is die schoonheid ervan? Want voor iemand die totaal geen verstand heeft van zweefvliegen zoals ik... wat is de schoonheid? Je hebt het uitzicht. Je moet ervoor werken. Je wordt beloond. Je, je moet gewoon zelf omhoog blijven. Het is, ja, je moet het gewoon gaan doen... Okay. En naast je staat uh, Emma Klomp Arentje. je bent ook van de grondcrew. Kan je even uitleggen wat er nodig is als jij wilt gaan zweefvliegen? Uh, in ieder geval een aanhanger om uh, de mannen uit een uh, veld te halen als ze daar geland zijn en daar de volgende dag niet kunnen starten. Uh, een uh, goede auto en uh, een gezellige bijrijdster om uh, gezellig de dag mee door te brengen om een heel eind te rijden. Want zonder grondcrew kan je niet zweefvliegen? Dat kan wel, maar dan heb je wel een modetje nodig en dan moet je zelf kunnen starten. En we hebben geen kist met een modetje. Okay, luisteraars, het is een slank vliegtuig. Het, is, ja, het lijkt op een lange sigaar bijna. Dan heb je vleugels van 20 meter. Hoe, hoe vervoeren jullie die vleugels? Uh, die Ga, gaan ze eraf? Ja, die kan je loshalen en dan kan je ze in een aanhanger doen. Okay. En, ja, het, het, het rare is, ik zie niet eens een stoel hierin. Hoe zit jij? Zou je even willen gaan zitten? Anne, terwijl Anne gaat zitten, loop ik even naar Michiel Lodder. Uh, Michiel, jij vliegt hoe lang al? Uh, ik vlieg vanaf mijn zestiende. Uh, ik ben nu 35, dus uh, reken maar uit. En, en voor welk team vlieg jij nu? Wij vliegen met een Mike 1. Dat is uh, <lacht> zo'nzelfde vliegtuig als wat hier staat. Mm -hmm. En uh, daar vliegen we met z'n vieren mee. En uh, hoe moet, je, moet, je, moet je startbewijs hebben? Moet je een soort rijbewijs hebben? Ja, je kan uh, om zelfstandig te mogen zwevenvliegen... moet je je, je, je, je gliderpilot-license halen. En dat is een soort rijbewijs, maar dan voor zweefvliegtuigen. Oké, okay. Anne is inmiddels gaan zitten. Je benen, het is alsof je ja, je benen gaan rechtdoor helemaal naar achter. Dan heb je zo'n soort hendeltje... Ja, uh, uh, uh. Waarmee je vliegt, dit is een stuurkruppel. Ja, ja luisteraars, ik snap echt niet. Je, je, wat, wat zie je dan? Je, het is alsof je in een soort, ja, zo een soort spelletjesstoel zit... Uh, die je in die, in die game machine ziet. Ja, het, het zit gewoon allemaal bij elkaar. Je kan met je voeten sturen, met je handen. Je hebt de instrumenten voor je, waar je je snelheidsmeter, je hoogtemeter. En dat je kan zien hoeveel meter je per seconde stijgt of daalt. En daarmee vlieg je. Oké, okay, Michiel uh, uh, uh, Ladder. Um, uh, oh sorry, Jeroen van Dijk. Ik, werk weer hele, ik word helemaal van slag. Hoe, hoe, als je dan zo op duizend meter hoogte bent, waarom vlieg je niet boven de wolken? Waarom altijd onder de wolken? Ja, dat is eigenlijk een uh, regelgeving die in de wet staat. Je moet onder de wolken blijven. Officieel minimaal 50, 150 meter onder de wolkenbasis. En waarom is dat? Veiligheid. Oké, okay, en wat is nou, hoe, hoe vlieg je? Want je wordt omhoog getrokken door een vliegtuig en dan? Uh, je wordt omhoog getrokken door een vliegtuig. Dan, uh, vaak uh, heb je van die schapenwolkjes, zoals we vandaag een beetje zien. Alleen zijn ze vandaag heel erg laag. En uh, Vaak als je blijft kijken naar die schapenwolkjes, dan zie je ze groter worden en later weer kleiner. Op het moment dat ze groter worden, is er vocht toevoer. Dat is vanaf de grond. En dat is dan warm en stijgende lucht. En Dat noemen we temiek en dan kunnen we mee omhoog. Dus zonder termiek kan je niet vliegen? Zonder termiek kan je wel vliegen, maar dan is het na de start even uitglijden En dan sta je weer beneden na vijf minuten. Hoe vaak ben je al in de akker van een boer geland... dat die je vliegtuig in elkaar wil hakken? Uh, ik heb nog geen boze boer gehad die hem in, in elkaar wil hakken... maar uh, ik heb één keer in de akker gestaan... en uh, wel een stuk of tien keer of zo in de weiland. Maar is dat niet gevaarlijk? Want als je dus die thermiek niet hebt, die wind niet... dan gaat dat vliegtuig snel naar beneden. Uh, het gaat niet snel. Het gaat ongeveer met een uh, halve meter per seconde. Dus je hebt aardig wat tijd om uh, te bedenken... in welk weiland je hem gaat neerzetten. En dan uh, kies je de meest grote. Degene die uh, netjes op de wind zit en, uh, dan negen uh, van de tien keer gaat het eigenlijk wel goed. Oké, okay, maar dan land je op ja. je buik dus. Uh, nou ja, wel op een wiel. Je moet niet vergeten je wiel uit te doen. En dan ben uh, je geland en dan uh, komt er als het goed is iemand uh, je ophalen. Maar als je op dat wiel landt, want uh, uh, jullie hebben als ik naar het vliegtuig kijk... heb je één wieltje eronder. Maar dan beschadig, de, de, de, beschadig dat vliegtuig niet als je landt. Nee, nee, hij blijft gewoon zo ver van de grond als hij nu, uh, nu zit. Oké, okay, en daar moet je het mee doen. Nou, nog even naar de organisatie, Maarten Robben, die is hier. Um, er doen 54 teams mee, de, de briefing was vanochtend in het Engels. Um, wat, gaat, wat staat er vandaag nog te gebeuren? Om één uur is er een nieuwe briefing. Er wordt dus de allerlaatste weersverwachting wordt er medegedeeld aan de deelnemers. En er wordt alsnog een, een go of no-go gegeven... of er daadwerkelijk gestart gaat worden vanmiddag. En als ze om drie uur starten, hoeveel uur hebben ze te vliegen vandaag? Tot de uh, termiek uitgedoofd is, ja, was het, uh, het, het is nu juni. Dus een beetje geluk zou dat uh, tot uh, 7 uur, 8 uur vanavond uh, kunnen zijn. En dan is het de microaf afgelopen En dan moeten ze ergens op een vliegveld proberen te landen. Han maar ook in Duitsland. Oké, okay, jullie, hoe hebben jullie dit gefinancierd? Want er doen 54 teams mee. Krijgen jullie subsidie of zoiets? Nee, we krijgen totaal geen subsidie. Uh, wij doen dit helemaal kostendekkend met heel veel vrijwilligers. Uh, er zit heel veel uh, eigen tijd in. En we moeten natuurlijk kosten maken voor die sleepvliegtuigen die je hier achter je ziet. Uh, die hebben we moeten inhuren. En dat hebben de deelnemers in feite zelf opgebracht. Die hebben een uh, betrekkelijk gering bedrag betaald. Uh, 200, 200 euro, hè? 200 euro. En uh, daarmee kunnen we de hele wedstrijd uh, financieren. En nogmaals, er zit erg veel uh, vrijwilligerswerk in... maar dat is eigenlijk uh, inherent aan het zweevliegen als totaal. Oké, okay, we gaan weer naar onze gekkie. Uh, Anne, uh, wat kost deze hobby? Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Je hebt contributie voor een club. En dat is ongeveer 700, 800 euro per jaar. Ja. En dan heb je nog je verzekering. En dat is ongeveer 150 euro per jaar. En dat vliegtuigje wat jullie hebben? Dat is wat duurder. Ja, en, en wie betaalt dat? Uh, dat hebben we op de club. De club heeft een aantal vliegtuigen. En daar mag je gebruik van maken als lid. Oké, okay, maar wat voor werk doe je? Uh, ik werk als ergotherapeut. Verdien je dan voldoende? Want het lijkt me vrij dure hobby. Je moet iedere keer die dingen eruit halen, de benzine, uh, voor de auto, uh, de tijd. Nee, maar dat is prima te doen voor een jaar. En dit is gewoon iets een wedstrijd voor deze twee weken... En normaal op het veld, als je daar een dagje vliegt, dan uh, rij je eigenlijk helemaal niet met de auto. Dan kom je weer terug op je veld. Oké, okay, Jeroen, uh, wie, wie van jullie werkt nou weer bij de luchtmacht? Dat was ik. Ja, en is het zo, want uh, Anne de Vader, die werkte bij de luchtmacht. Zei, en we zijn hier bij de luchtmachtbasis, is het echt dat de militairen uh, een, een voorliefde hebben hiervoor? Uh, ja, misschien wel. Ik weet het niet. Ik, uh, ik heb altijd al piloot willen worden. Daarom ben ik gaan zweefvliegen. En helaas is daar niks van terechtgekomen. Maar zweefvliegen, dan ben je feitelijk ook een piloot. En daar heb ik het bij gehouden. Oké. Okay. Uh, dit is uh, twee jaarlijks, Maarten. Dus uh, uh, 2012 en dan 2014. Hoeveel van dit soort wedstrijden heb je per jaar? Van dit soort wedstrijden en wij zijn uniek... Uniek in Europa. Ja, kijk, elke club organiseert natuurlijk wel wedstrijden. Maar het zijn meestal eendaagse, tweedaagse wedstrijden. Maar dat is ge... die worden georganiseerd van en naar het vliegveld zelf. En dit is een meerdaagse. Oké, okay, we moeten eruit. Uh, Thijs, Willemijn, uh, ik ga dus niet vliegen. Maar ik moet je zeggen, ik ben erg onder de indruk van de passie. En van de mensen hier. Dus ja, uh, uh, het, het is fantastisch om dit te mogen meemaken. En je bent er weer een beetje bovenop, Prem. Ik hoorde je vanochtend bij Marcel en Lara. Ja. Nou... Willemijn herinner me er nou niet aan. Ik werd net zo vrolijk van de zweefvliegers en nu ben ik weer depressief. Sorry Prem. Je sorry kunt Pram. het. Ja, tot vanmiddag, dan horen we je nog terug. Tot vanmiddag. Het is tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Dorat Megens. Vorige maand zijn er meer huizen verkocht dan in mei vorig jaar. Volgens het kadaster steeg het aantal met 2,7 tot ruim 10.000. Vergeleken met april dit jaar steeg de verkoop in mei zelfs met ruim 23 Stijging geldt voor vrijwel alle woningtypes, alleen het aantal verkochte appartementen daalde. Zometeen in de sportsomer wordt hierover gebeld met de makelaarsvereniging NVM. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de verhoging van het eigen risico in de zorg. Het debat gaat lang duren, het is om tien uur begonnen en gaat door tot middernacht. De SP en de PVV hebben lange spreektijden aangevraagd. Ze hopen de boel te vertragen, zodat er voor de verkiezingen... geen definitief besluit over het eigen risico wordt genomen. De opluchting onder beleggers over de uitslag van de Griekse verkiezingen... is van korte duur geweest. De beurzen in Amsterdam, Parijs, Frankfurt en Londen openden allemaal een paar procent hoger... Maar die winst was een uur geleden alweer grotendeels verdampt. Beleggers blijven ongerust over de toekomst van de eurozone. En Nederlanders hebben minder last van hondenpoep. Tenminste, ze klagen er nog wel over, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek... maar minder vaak dan een paar jaar geleden. En ook zijn er minder klachten over bekladding van muren en gebouwen... en de vernieling van bus- en tramhokjes. Het CBS heeft de cijfers van de afgelopen vier jaar met elkaar vergeleken. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Amerika-kenner Willem Pos, die wijdt ons in in de geheimen van een nieuw parlementair verschijnsel om oppositie te voeren. Het filibusterer overgewaaid uit de Verenigde Staten. Zometeen het favoriete sportfragment van Radio 1-luisteraar Hans Koijker. Check to the Let's go. Van dit jaar nog. We take care of our own van Bruce Springsteen. In de afgelopen maand mei hebben veel meer mensen een huis gekocht. Dat zegt het kadaster. Ruim 10.000 woningen wisselden van eigenaar. In vergelijking met een jaar eerder is het een stijging van 2,7 En in vergelijking met april zelfs een stijging van bijna 24 Dat klinkt veelbelovend, maar wat betekent het voor de huizenmarkt? Gaan we vragen aan Roland Kimman van makelaarsvereniging NVM. Goedemorgen, meneer Kimman. Goedemorgen. Ja, 24 meer dan in april. Ja, klink, klinkt heel goed, maar uh, ten eerste wil ik even zeggen dat het uh, de NVM anders meet dan het kadaster. Wij meten uh, een. Uh, hè? Het aantal verkochte huizen als de koopakte wordt ondertekend. En het kadaster als het huis wordt overgedragen bij de notaris. waar zo'n uh, twee tot drie maanden verschil in zit. Ja, en hoe zijn uw cijfers dan over mei? Ja, wij, wij zagen zeg maar in uh, de tweede helft van maart en begin april. een lichte stijging in onze uh, verkopen. En we denken dat dat uh, enerzijds te maken heeft met uh, gewoon het voorjaar. wat uh, gemiddeld zo'n uh, 30% uh, beter is dan de wintermaanden. Okay. En anderzijds vanwege het feit dat. Uh, Eind maart, april er nog uh, ja, grote onzekerheid was of de overdrachtsbelasting wel op dat lage niveau van 2% uh, bleef. Dus hadden mensen denk een heel motief? En dat mensen het voorschot hebben genomen. Ze dachten, jongens, uh, het zeker voor het onzeker, stel dat die nou weer naar 6% uh, gaat, hè, uh, dat die gewoon uh, gekocht hebben. Ja, Dus u zegt, het is niet een structurele meevaller? Dit is nee, helaas nog geen uh, trendbreuk en een structurele meevaller. Uh, en ik hoop dat dat uh, spoedig gaat uh, Gebeuren. Ja, want 24 procent, dat klinkt als heel veel. U zegt dat is eigenlijk elk jaar zo en die zal, althans, dit jaar was misschien iets meer doordat mensen vrezen dat die overdrachtsbelasting weer terug zal gaan. Ja, met 6%. normaal is het zeg maar zo'n 13 procent meer uh, die maanden en nu vanwege die overdrachtsbelasting uh, effect uh, hebben sommige mensen uh, eerder gekocht en uh, vandaar dat die stijging waarschijnlijk wat, uh, wat hoger is geweest. Ja, ja. Nou zijn er inmiddels wel politieke beslissingen gevallen, ook over die hypotheekrente -aftrek. althans voorlopig, want het kan natuurlijk na de verkiezing weer anders zijn. Helpt dat, denkt u? Is dat de zekerheid waar de huizen op te wachten zat? Nou, het, uh, het belangrijkste is dat er zekerheid wordt uh, geboden... Uh, rondom uh, ja, de hele hypotheekrente... En dergelijke. Uh, want een consument die onzeker is, die besteedt niet. En de NVM heeft samen met de Edes en de Woonbond en de Vereniging Eigen Huis een integraal hervormingsplan uh, neergelegd. Ja, maar daar, voor gaan de de handen, en de huursector. daar gaan de handen nog niet voor op elkaar dragen. Hè? Nee, maar ik denk dat we zeker daar een mogelijkheid hebben bij de formatie uh, om dat plan uh, door alle politieke partijen, tot die zich erin verdiepen. En er is heel wat mogelijk. Want uh, het, is daar, het is de bedoeling dat de woningmarkt daar weer mee uh, zeg maar, uh, ja, op, op gang wordt geholpen. Ja, u zegt als dat Zowel... plan wordt uitgevoerd, uh, dat, dat zal dan in het najaar zijn of begin volgend jaar... Mm -hmm. dan is er eindelijk de rust en de duidelijkheid die nodig is om verder te komen? Ja, ik denk uh, de rust. Uh, als dat plan wordt uitgevoerd, is er zeker de rust. En uh, nu zou ik zeggen tegen de politiek, doe geen gekke dingen... zodat de consument uh, kan bouwen op hetgeen wat er nu is... Want uh, zoals eerder gezegd, een consument die onzeker is, uh, besteedt niet. En uh, zekerheid is geboden. Hè? En zekerheid krijg je met consumentenvertrouwen en economische groei. Oké, okay. dank voor dit moment. Roland Kimmant van de NVM. De Tweede Kamer schrijft op dit moment parlementaire geschiedenis. Voor het eerst is er 14 uur spreektijd aangevraagd... voor een debat over de zorg. Dat noemen we een filibuster, een verschijnsel dat is overgewaard uit Amerika. Amerika-kenner Willem Post, Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar eens even die naam, filibuster, dat is afgeleid van een Nederlands woord, begrijp ik. Ja, het is nogal een, een, een, een vrije verbastering hè, van, van het woord een vrijbuiter, piraat. Alsof je het debat eigenlijk kaapt. Hè? Ik bedoel, zo moeten we het misschien even in de kern van de zaak uitleggen. Een filibuster, ja, ja, en dan is filipiraat. piraat. Of een... ja. Ja. ja, dus het idee dat je een, een debat waar normaal gesproken toch een paar uur voor staat. Ja, dat je dat uh, oeverloos probeert te rekken, vertragingstukken. Tactieken toepassen. En in Amerika kennen ze dit, uh, ja, dit verschijnsel al heel erg lang. Ja, want um, de vraag is natuurlijk: werkt het? Kennelijk wel, anders zouden ze het niet doen. Ja, nou ja, het heeft ook veel te maken met, uh, met de aandacht die media ervoor hebben. Hè. Het is campagnetijd. In Amerika zeg je eigenlijk al de laatste decennia: het is een soort van permanent campaign. Hè. Dus voortdurend moet je aandacht trekken. En, en, en filibusters zie je ook steeds vaker in de VS. Ja, en, en dat betekent, dat moet ik wel even bijzeggen, Ja, het congres in Amerika is zeer impopulair. Ja. Maar 7% van de Amerikanen is positief. Dus ik zou zeggen, mevrouw de Kamervoorzitter, uh, let op uw zaak. Hè, want uh, ja, je maakt, uh, ik vind, misbruik van de uh, procedures. Ja, want je bedoelt, mensen, mensen, wij, het publiek, denken wat zitten ze daar nou maar een beetje aan te klooien. Dit, dit geloven we niet meer. Ja, ik bedoel, Het gaat om belangrijke zaken. Wat, wat de burger verwacht, als ik even zo vrij mag zijn, hè, dat is toch dat je op basis van, van van goede argumenten een scherp debat voert. Nou, dat kan natuurlijk best een paar uren duren. Maar nou ja, twee politieke partijen die 15 uren opeisen. Ja, dat gaat wel heel erg lijken op uh, vertragingstactieken. Ja. En uh, ja, het is de BV Nederland. Het is weliswaar het parlement wat ons vertegenwoordigt. Maar er moeten zaken worden gedaan. Ja. Zeker in deze tijd. En dat zeggen Amerikaanse burgers over hun parlement ook. Praat niet voortdurend, doe wat. Maar waarom gaan die Amerikaanse politie daarmee door dan... als ze er impopulair van worden? Ja, kijk, dat is echt ook wel een waarschuwing aan Nederland... Uh... Uiteindelijk gaat het ook om macht. Hè. En het is zo, dat moet ik even zeggen, het kan in de Amerikaanse Senaat. Zeg maar even kort door de bocht, hè, de Eerste Kamer van Amerika. Daar zitten 100 senatoren in. Nou, Dat is even heel belangrijk, het aantal, uh, aantal democraten is 51. Het aantal republikeinen is 47. En er zijn er nog een paar onafhankelijke. Nou, je kan een eind maken aan die filibuster. Dat staat nu op papier al heel lang met uh, 60... Eh, senatoren. Nou, je kunt wel nagaan. Als jij dus een republikein bent, hè, je bent een van die, van die 47 en je begint zo'n filibuster, ja, dat kunnen die democraten met, met 51 dus nooit stoppen. En dat betekent dus dat als jij je zin wil krijgen, als je er alleen al mee dreigt met een filibuster in Amerika, dan kan de democratische tegenpartij bij zichzelf wel te raden gaan... en bedenken van, ja, die wet die wij misschien graag hadden gewild... of deze beslissing, ja, dat komt er dus gewoon niet doorheen. Maar daar kan je het dus ook echt tegenhouden, dat kan hier niet. Nee, maar goed, de geest is natuurlijk wel een beetje uit En Daarom zeg ik, het is heel belangrijk... we hebben een reglement van orde in de Tweede Kamer... Uh, ja, dat daar goed naar gekeken wordt. Want het is natuurlijk een, een, een minderheid in het parlement die dit doordrukt. Ja. Uiteindelijk zou je zeggen, ja, de Kamervoorzitter heeft veel bevoegdheid als het gaat om procedures, maar uiteindelijk toch, ja, de meerderheid en in Amerika hebben ze dus gezegd, drie vijfde van de Senaat, nou ja, Niemand heeft die drie vijfde, dus je kunt het niet stoppen. Maar kan het in praktijk zo zijn dat, uh, dat vandaag is dat zorgdebat dan begonnen... dat het maar zo lang getraineerd wordt... dat het toch over de verkiezingen wordt heengetild, die beslissing? Nou, dat denk ik niet, omdat we in Nederland nog de situatie volgens mij hebben... dat een meerderheid van de Tweede Kamer dit uiteindelijk zou kunnen stoppen. En dat weten natuurlijk, je mag ook van het gezond verstand van politici uitgaan... Uh, uiteindelijk, zou ik zo zeggen. Uh, dat weten natuurlijk de aanvragers van deze filibuster, zoals we het inderdaad maar even moeten noemen natuurlijk ook wel. Je kunt, je kunt hier niet dagen en weken mee doorgaan. En dat zal de burger, denk ik, ook niet zo appreciëren. Want nee. ja, we leven in het uh, Twitter-Facebook-tijdperk... met snelle media. Ja, mensen willen uh, goed geïnformeerd worden... maar hebben geen zin om om 15 uur lang een debat te gaan volgen. Wie heeft daar de tijd voor? Nee, misschien de eerste keer is het nog wel grappig. Dan denk je, oh, dit, dit, dit <laughs> ja. is een spannende tactiek die ze hebben bedacht... maar daarna gaat het lijkt me te kosten van het vertrouwen. Vertel eens even, um, Willem, hoe, hoe dat in Amerika wel eens uit heeft gepakt. Wat voor voorbeelden zie je daar? Nou, weet je, er zijn wel extreme voorbeelden. Een klassiek voorbeeld is Strom Thurmond. een zeer conservatieve uh, senator in de jaren 50. Toen kwam die burgerrechtenbeweging op en, en, en daaraan gerelateerd de eerste wetgeving. En in 1957, hij, hij vond het zo vreselijk dat die rassenscheiding zou worden opgeheven. Toen heeft deze man s morgens vroeg een stoombad genomen. om zoveel mogelijk vocht uit zijn lichaam te laten verdwijnen. Dat is nog echt het klassieke voorbeeld van één man die dan achter elkaar doorspreekt en toen is hij achter het spreekgestoelte gaan staan in de senaat en toen heeft hij voor maar liefst 24 uur en 18 minuten zo'n filibuster gedaan zijn tegenstanders boden hem glaasje sinaasappelsap aan en van drink nou drink nou dan moet je misschien naar het toilet nou ja, oh, ja, ja, ik, ja, ik, ik wil er denken wat heeft waarom moet die man in bad ja. dat vocht moest Aha, eruit. Want, ja. ja ja dan moet eh. hij naar de wc uh, want oh, moet je u, mag je mag er tussendoor wij, tussendoor niet we <laughs> kunnen ook wel naar de wc en tussendoor mag je niet naar het toilet nou weet je inmiddels is dat wel een, een, een een uh, veel uh, vrijer fenomeen. Uh, want uh, nu mogen ook meerdere senatoren dat doen. En er zijn wel voorbeelden van filibusters. Nou, uh, van, uh, van wel 55 dagen de zaak traineren. En, uh, ja, en, en, maar niet en... achter elkaar, toch? Nou, dat is wel eens gebeurd in de US. Hè? Maar inmiddels is het oh. zo, je mag er ook mee dreigen. Ja, jeetje. Ja. En als je dan... Ja, als, als je dan dit door wil gaan zetten, dan, dan weten de tegenstanders van nou, hè, dat moeten we maar niet doen. betekent effectief dus dat je met 41 republikeinen in Amerika, een minderheid. Dus heel veel invloed. Of 47 moet ik zeggen, heel veel invloed kunt uitoefenen. Ja. En daar moeten we in Nederland een beetje goed op letten en eens even kijken naar de, naar de procedures. Gio? Wat? Uh, wat wordt er dan zo al gezegd? Want, oh, ja, ja. <laughs> dat is, ik heb wel eens gehoord dat je dan ook dat er mensen zijn die dingen gaan voorlezen. Ja. Uh, een telefoonboek bijvoorbeeld, of uh, gedichten van, uh, van, van Shakespeare. Oh, dat is wel mooi. Of ja. de Amerikaanse grondwet gewoon een keer of dertig weer opzeggen... en dan weer andere staatsstukken. Nou ja, om al die uren te vullen. Maar dan kan de voorzitter toch gewoon zeggen, dit is buiten de orde? Nou ja, weet je, dat kon dus altijd wel. Hè. Inmiddels heeft een, een voorzitter wel uh, meer recht. Ik moet ook wel zeggen, dit kon in het Huis van Afgevaardigden... Uh, en in de Senaat. Maar ja, er zijn 435 leden van het Huis van Afgevaardigden. Dat is inmiddels afgeschaft, o. dat kan alleen... Nog maar in de senaat. En het is allemaal prachtig begonnen vanuit het idee, zo rond 1800. Van ja, een debat, dat mag je toch eigenlijk niet, niet, niet stilleggen, niet stoppen. Dat is toch de vrijheid van de democratie, zoals in de Griekse oudheid. Maar ja, dat was ook de tijd, hè, rond 1800, van met, met de koets naar Washington. En ja, dan kon je het misschien je permitteren om uren, uren, urenlang vrij uit te debatteren en maar doorgaan en maar doorgaan. Maar in deze snelle tijd, ja, dan moet je mm. natuurlijk toch wel... echt de procedures een beetje aanpassen. Ja. Ja, ze vertelt net ook van uiteindelijk krijgen mensen er wel genoeg van... Gideon, als jij dit zo hoort. Wat vind je ervan? Ja, nou ja, als burger. Oh, als, ja, als burger. Ja, als burger. Ja, dat, dit, ja, ik denk dat ik me helemaal kan vinden... wat ik nu net hoor, dat, ja, dat als burger denk je van... Ja, je wil toch graag dat problemen worden opgelost. En als... Ga eens aan het werk. Dat denk iets, je iets alsjeblieft. Ja, niet overloos gelul over ja. niets. En als je dan wat voorleest, lees dan iets moois voor. Ja, aan, dat aan vind ik ik dat het, je ben ook wel het eigenlijk heel nieuwsgierig hoor of er vandaag inderdaad al mensen... Uh, Sprookjes gaan vertellen, telefoonboeken gaan voorlezen. Dat ja, lijken me ook wel de. Weer uniek. Ging geloof ik, de, de klachten de op de SP. Op de web, website, ja. Ja. Over de verhoging van de, van de kosten ging ze, geloof ik, voorlezen. En hopen dat dat er heel veel zijn. Dat er niet te veel herhaling optreedt. Willem Bos, dank. Geen dank. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds. De Radio 1 Sportzomer van 2012.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 Don't impress me Don't impress me much. Het Nederlands elftal zit in het vliegtuig, vliegtuig op weg naar huis. Misschien dat dit overzicht hen kan helpen in de verwerking van hun nederlagen. Het is zover. We zien oranje het veld opgaan. Ja. Dat betekent dat Jack en Bas ze ongetwijfeld ook in het vizier hebben. Het Europees kampioenschap 2012 staat op punt van beginnen hier in Garkov. Ja, we gaan winnen. De jongens zijn er klaar voor, supporters zijn er klaar voor. De bal rond Nederland in balbezit Snijden of Van Persie. Dan gaat Van Persie scoren, nee! Oh, oh, oh, dit is een duizend procent kans. Going back right the city. En dan Van Bommel. Van Bommel kan geweldig schieten, schieten, die schieten! Oh! Huckelaar gaat scoren, nee, gaat niet scoren, bal moet er ook in. Ga maar schieten, ga maar scoren, Robben Pauw! ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai! Nee, nee, die schitterende actie. En, en, en. en oh. een Want hij schiet de bal tussen de benen van Stekelenburg door. Helemaal mis. Wat een slechte bal, Arjen Robben. Wij hebben ongelooflijk veel kansen gehad om te scoren om de wedstrijd te winnen. laatste seconde van het duel. Robben aan de bal. Robben. Maar ja, als je zoveel kansen krijgt. De scheidsrechter kijkt weer op zijn klok en zegt het is voorbij.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 1-0 voor de Duitsers, wat makkelijk. Ja, ja, je moet gewoon winnen van Duitsland, dat is duidelijk. Daar, daar komt de volgende mogelijkheid, Gomez schiet en scoort. Het is gewoon over voor het Nederlands elftal. Dit Nederlands elftal heeft niets te zoeken op dit EK. Waardeloos man, jammer hè, zo jammer dit. Het gaat de hele tijd uit, Drama toch, ja. drama. Kut, gewoon slecht. Dramatisch. Ik kan hem kapot. Wat is er allemaal aan de hand met dit Nederlands elftal? Wat is er allemaal dan dan? We hebben gewoon heel matig verdedigd. Onvoorstelbaar. Maar de dreiging aan de zijkanten was te weinig. Alles en iedereen staat te kijken. Daar zit geen enkel idee achter. Wat is er allemaal dan dan? Af en toe uh, ziet het eruit alsof de organisatie totaal niet klopt. Allee, allee!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 We zullen tegen Portugal iets moeten verzinnen om een twee-gaals verschil te winnen. Er is nog kans, hè? Er is nog kans. De kleine strohalm nog, hè? Die moeten we aanpakken. De hobbet draait nu naar binnen. Kan van de vaart schieten van 20 meter van de vaart. Rotpijl van de paard. zet Oranje al naar 10 minuten en de handvol seconde op 1-0. Van en zegt Geinheer die komt met 16 meter gebied, dus gevaarlijk is het wel of geen buitenspel. En het is het doelpunt van Ronaldo. En via Ronaldo gaan we weer beginnen aan een nieuwe Portugese counter, 5 tegen 2. En daar gaat hij Ronaldo, tik 2-1. Is gedaan, we liggen eruit. En Nederland gaat troosteloos van dit toernooi af met nul punten uit drie wedstrijden. Dit was hem over en uit. Het is over, hè. Het is jammer. Niks aan het doen. Volgende keer beter met een ander team. Een paar uurtjes en dan uh, terug in Nederland. Afgelopen. Ja, ik zei net dat het Nederlands helft al, al in het vliegtuig zit. Dat is nog niet helemaal waar. De verwachting is dat ze vanmiddag om half zes landen in Nederland. We hadden u ook nog het favoriete sportfragment van Hans Koijker beloofd. Maar helaas, hij nam de telefoon niet op. En dus praten we nog even verder met Willem Post en Gideon Levi. Gideon, vanaf vanavond is jouw programma over nazi te zien. Wat gaan we eigenlijk concreet zien? Nou, het programma, de serie begint eigenlijk met uh, uh, meneer Faber... en dat ik, dat ik hoor dat hij nog in vrijheid leeft... Uh, dat en, het is dan een beetje oud, want hij is inmiddels overleden. Hij is inmiddels overleden. Maar uh, ja, ik ben bijna een jaar bezig geweest met deze serie. Dus, nou ja, goed. Toen, op het einde van mijn draaiperiode toen, uh, toen stierf hij in, in vrijheid. Zoals de meeste nazi's in Duitsland sterven in vrijheid. Maar uh, in de eerste aflevering ontmoet ik mensen die zich. Uh, ja, die op de dag van vandaag daar heel erg mee bezig zijn. Uh, nabestaanden, maar ook onderzoeksjournalisten. en uh, ja, Het is het begin van mijn reis waarin ik uh, uiteindelijk uh, ja, bij uh, Faber langs ga. Ik spreek niet met hem, wel met zijn vrouw. En uh, ja, ik, ik vroeg me af, ja, hoe, hoe, uh, hoe komt de mens ertoe om te trouwen met een oorlogsmisdadiger? Ze werd uiteindelijk, is uiteindelijk verliefd geworden toen hij in Nederland... Uh, nog voordat hij uh, voor de rechter kwam uh, hem is gaan opzoeken Na de in de, de oorlog is oorlog is, is dat huwelijk pas ontstaan? Ja. ja. ja en wat zegt zij? Ja, ja via uh, schoonzus uh, i, i, is hij uh, uh, hem een hart onder de riem gaan steken. En ze weer, was erg gecharmeerd door hem. En ze was, oh, uh, dat was zo eentje die dan gaat... Ja, Schrijven vond, met... Ja, uh, blijkbaar dat vond ze heel speciaal. Uiteindelijk zijn ze dus in Duitsland uh, terechtgekomen... hebben okay. daar een gezin opgebouwd en hebben daar in, in vrijheid geleefd. Vanaf vanavond zes afleveringen lang te zien. Dankjewel. Gideon leven. Ook dank aan uh, Willem Post. Fijn dat je er was. Ja, en we je wel. bent in Den Haag. Misschien kan je even langs bij het debat om te horen... wat ze daar precies <laughs> doen om te redden. Uren de tijd. Goed. In het volgende uur een debat over ontwikkelingshulp. De VVD wil daar rigoureus het mes in zetten. Sportzomer en het EK-voetbal. Vanavond in groep C om kwart voor negen... Kroatië-Spanje en Italië-Ierland. Morgen Engeland-Oekraïne en Zweden-Frankrijk. Luister naar de Radio 1 Sportzomer en mis niks van het EK. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Audi topservice introduceert vaste onderhoudsprijzen. Heeft u bijvoorbeeld een Audi uit 2007